En dan... Vijf uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij een brand in een psychiatrisch ziekenhuis in de buurt van de Russische hoofdstad Moskou... zijn zeker 36 doden gevallen. Alle patiënten en twee verplegers verloren het leven, zegt de brandweer. Een Russisch persbureau zegt dat kortsluiting de oorzaak van de brand was. Bijna 10.000 mensen, onder wie president Obama... hebben in Waco, in Texas, de slachtoffers van de ontploffing van een kunstmestfabriek... in het dorpje West herdacht. Na de plechtigheid hadden de president en zijn vrouw een ontmoeting met brandweerlieden. Niet alleen de fabriek, maar ook huizen in de nabije omgeving... werden vorige week weggevaagd bij de explosie. Veertien mensen kwamen om. De meeste van hen waren brandweerlieden die de brand probeerden te bestrijden. Er kan snel een einde komen aan het grote aantal vertragingen... van het luchtverkeer in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Senaat heeft unaniem besloten... de luchtvaartautoriteit FEE weer volledig te financieren... Als het huis van afgevaardigden dat vandaag ook doet... kan de luchtverkeersleiding weer zijn werk doen. Sinds de automatische bezuinigingen... die begin maart in de Verenigde Staten van kracht zijn... werden luchtverkeersleiders en ander personeel naar huis gestuurd... omdat ze niet meer konden worden betaald. Een chaos bij de afhandeling van het luchtverkeer... en veel vertraging waren het gevolg. Opnieuw is op internet een bericht verschenen... van iemand die anoniem dreigt met een schietpartij in Leiden... ditmaal indirect. Ik zit niet in Costa Rica maar ben gewoon in Leiden. Ik zie jullie op Koninginnedag, staat ook dit keer op de site 4chan. Burgemeester Lemvering van Leiden wilde bij Omroep West... niet te diep ingaan op de nieuwe dreiging. Eerder deze week bleven alle MBO en middelbare scholen in Leiden... een dag dicht na een dreigement. Bij het Gelderse Wil is gisteravond een Arriva-trein mogelijk beschoten... vermoedelijk met een luchtbugs, dat melden Gelderse media. Niemand raakte gewond. Het gaat om de trein van Arnhem naar Winterswijk waarvan een ruit sneuvelde. Er is aangifte gedaan bij de politie. Het weer, de bewolking, neemt van het westen uit toe... en vanochtend valt in het westen de eerste regen. De minima liggen tussen 8 en 11 graden. Overdag regent het een flink deel van de dag... en dan wordt het 9 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Hallo? Dus als ze papierpulp eten, dan, worden, dan zwellen ze eigenlijk als soort van op? Ja, maar daar wordt en een prop wat één deeg... En als er één deeg is en ze gaan drinken, dan, dan wordt de keihard, net als steen. En dan houdt het vanzelf op, want dan kunnen ze niet meer eten, kunnen ze niet meer drinken, dan ontlasten, kunnen ze niet meer doen. En dan houdt het van alles op. En dan kunnen ze wel uh, ook mijn ratten wegkrijgen, uh, allemaal die op plekken komen als ze niet thuis komen. Maar ja, dat kan ook, maar, uh, ook met andere producten, bijvoorbeeld uh, wat er in de karton trekt, blijf dat blijft kleven. Dan is ze er gewoon automatisch mee. En als ze gaan drinken, dan gaan ze er misten. Ik nee. ah, ben perfect. En heb je geen geef nodig? Heb je niks nodig? Nou, uh, Jos, ja. dankjewel. Hartstikke goed. goed Ja, duidelijk. Ja, ja. eijendoosjes. Dank ja. Hoi. Hoi. Dankjewel. Oei. Dag. Dankjewel. Jou, want ik ben weg van jou. Vanochtend vroeg vertrokken in de lute naar de nacht. En tien minuten op de trein gewacht. Want die had wat vertraging en mijn God, daar baal ik van. Omdat ik nu tien minuten minder bij blijven kan. Krijg ik één, krijg krijg kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest. Er op plots een kar roept een juffrouw, vrouw. Toch Ik heb wel dorst, toch zeg ik nee. Want de trein verminderd vaart, terwijl mijn hart steeds sneller gaat. Kijk uit het raam. Om te zien of zij daar staat. Krijg het, krijg ik ding, krijg krijg krijg krijg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 Kreeg er één, kreeg er één. Kreeg er één, kreeg er één. En ik blijf bij jou slapen, want jij woont bij spoel En s'nachts, oelala. om een beetje te illustreren dat een, een liedje... hoeft niet geniaal van tekst te zijn. Soms is de vibe gewoon al genoeg. Kedeng, kedeng, per spoor heet het eigenlijk... van Guus Meeuwers op Radio 1. Ik uh, mis nog een hoop antwoorden op vragen... en we hebben nog een kleine uur te gaan. Dus uh, mocht je... Een antwoord weten, bel dan nu naar 0800 1121 of meeleven naar Nachtzuster, staat omroepmax.nl of Twitter via het Nachtzuster of uh, kom even kijken in de chat via www.omroepmax.nl/slash Nachtzuster en dan gewoon de chat aanklikken. Um, ik hoop dat er iemand zit te luisteren die iets meer weet over de zuurstofconcentrator, want het klinkt bij mij een beetje als. Uh, uh, een uh, buikspierapparaat of, dat soort, uh, of een uh, 87-delige pannenset. Iets wat aangeprezen wordt. Maar Brigitte die was wel heel erg benieuwd naar uh, de zuurstofconcentrator... en of die echt werkte. Dus mocht je er iets meer van af weten, bel dan naar 0800-1121. William sprak ik ook eerder in deze uitzending. En die vraagt zich af waarom we bijvoorbeeld de watervoorziening... in Nederland niet wat beter beschermen. En de gasaanvoer en dat soort dingen. Waarom uh, beschermen die niet beter? Want hij voorspelt een ramp als daar iets mee gebeurt... maar wil ons verder niet bang maken, gelukkig. Mirjam die belde over het verhaal in Brazilië, de discobrand die daar uh, gebeurde. En uh, die had gehoord dat sommige mensen nog in het ziekenhuis terechtkwamen... met een chemische longontsteking. Zij wil graag meer weten over de chemische longontsteking. Kun je daar bijvoorbeeld van genezen, vraagt zij zich af. 0800-1121. Um, Robert Nieuwenhuis, die rijdt op de vrachtwagen... en die vertelde dat bepaalde vrachtwagens niet mogen rijden over de Tweede Maasvlakte... maar dat er wel boten mogen varen die volgens hem niet aan de milieueisen voldoen. Dus als iemand daar een licht over kan laten schijnen... of op kan laten schijnen, weet ik eigenlijk niet. 0800 1121. Erik Heijnen wil weten waarom de vogelgriep wordt verspreid door vogels... Terwijl uh, vogels natuurlijk helemaal niet uh, qua DNA en dergelijke op mensen lijken. 0800 1121. En meneer Keizer vroeg zich af um, of radio- en televisiefragmenten van vroeger nog wel bewaard worden. En wie daarover gaat? Wie beslist er welke uh, fragmenten er bewaard blijven of welke programma's er bewaard blijven? 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen. En je hebt het niet van mij. Maar mocht je KPN hebben... dan kun je ook 0800-1101 proberen. Want 0800-1121, die lukt er dan vaak niet. Dat lukt dan vaak niet om er daar door te komen. 0800-1121 of 0800-1101. Piet, goeienacht. Goedemorgen. Je moet even Pieter je radio van. uitzetten, Piet, want anders dan hoor ik mezelf... En dan horen we jou weer, zeg maar, maar dan zesvoudig. Ja, veel beter. Zeg het eens. Nou, dat is het goed, hè? Ja. Ik heb een uh, antwoord op die zuurstofconcentrator. Oh, want? Uh, nou, ik heb een uh, zoon die, uh, die, die, gebruikt, die heeft hem zelf in gebruikt Oh, en waarom, waarom heeft hij die nodig? Nou, die jongen die is. Uh, die heeft een bacterie in de longen. Oh. En daardoor heeft hij uh, zuurstof nodig. En. Die apparaten, die, die ge ik heb er twee aan elkaar gekoppeld zelfs. En die geven bij elkaar 11 uh, liter zuurstof aan, uh, aan mijn zoon. Oké, okay, maar, is het, en, maar dat, is, dat is dan vanwege medische redenen dat, een, dat snap, hij hem medische, gebruikt? Uh, ja, medische redenen. Ja. Maar heb je wel eens gehoord van dat je hem ook gewoon kunt gebruiken om je ja, in het algemeen weer wat prettiger te voelen? Nee, heb ik nooit, uh, <laughs> nooit gehoord. Nee, nee, nee, nee, hmm. nee. En dat lijkt me ook niet, uh, ja, dan zit je de hele tijd met zo'n zuurstofslangetje in je neus natuurlijk, hè? Ja, ja, ja dat lijkt mij ook niet uh, de allerbeste manier. Misschien uh, met zo'n mondstukje, met zo'n mondkapje? Ja, dat zou ook kunnen. Ja. Mijn zoon die heeft uh, zo'n slangetje in de neus, ja. Hmm, ja. Nou ja, dat, is, uh, dat, dat klinkt dan niet als iets wat je gewoon aanschaft omdat je denkt van nou, ik nee. kan wel wat nee. uh, lucht in mijn luchtwegen gebruiken. Ja, ja. Nee, nee, het is echt een, uh, een ondersteuning uh, van je ademhaling. Ja, medische toestanden. Is het, ja. Uh, gaat het goed komen met jouw zoon? Nee. Echt niet? Nee, dat klinkt misschien nee, nee, nee. Hoe heeft hij die nee, bacteriën dan... in zijn longen gekregen dan? Nou, uh, onze zoon is uh, meervoudig gehandicapt. Ach. En uh, die heeft uh, doordat hij ja eigenlijk had hij iedere maand had een, uh, een longontsteking voor nee. een jaar of vier terug. En toen is hij opgenomen in het ziekenhuis. En toen bleek dus dat hij ook die bacterie in, uh, in zijn longen, dat is een uh, taai slijmziekte. Oh. Daar heb je wel eens van gehoord, denk ik. Ja. En die bacterie zit in zijn longen. Ach, wat verdrietig. Ja, dat is. Uh, maar het is een heel uh, lief jong en hij geniet zo volop van het leven, dus uh, op zijn manier. Dus uh, dan genieten wij mee. Hoe oud is die Piet? 31. Oh, 31? Ja. Hè? He. Ja, het is een, uh, een baby van 31. Oh, maar wat een narigheid, Piet. Vervelend. Ja, ja, dat nou, is het. Maar wel heel lief dat je even belde dan voor Brigitte, die zo benieuwd was naar die zuurstofconcentrator. Ja. Maar jij zegt en, ook van uh, nou, met een. Uh... Ik zou het uh, niet voor mijn plezier gebruiken, in ieder geval. Nee. Nou, <laughs> Om duidelijk. Er wel uit te Heel ja? duidelijk. Dankjewel, hè? Uh, Oké. Okay, Sterkte doei. Piet, dag. 0801121. Ik zal even snel een cryptogram voordragen voordat ik het vergeet. Uh, de oplossing kun je doorgeven via 0801121. En de opgave van vannacht is Sportdag met het nieuwe Staatshoofd. Sportdag met het nieuwe staatshoofd. Dertien letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die kun je dus doorgeven via 0800-1121. Meneer Konings. Goedemorgen. Um, ik had een, een, een, uh, een verklaring voor uh, het gebeuren op de Tweede Maasvlakte. En die verklaring is eigenlijk heel simpel. Oh, ja. die, schepen, die schepen die daar komen, weet je wel? Ja, ja, ja die volgens Robert eigenlijk vervuilender dus zijn dan de vrachtwagens die daar niet meer mogen rijden. Ja, dat klopt. Um, die uh, schepen die, uh, die varen op stookolie. En stookolie is een restproduct van de raffinage. En uh, die raffinaderijen die moeten dat uh, product uh, kwijt. En nou kunnen ze dat nog uh, verkopen. En als ze dat. Uh, als die schepen zeg maar, op andere brandstoffen overgaan... dan uh, moeten ze dat uh, ergens anders zien te verwerken. Dus dat is gewoon een geldkwestie. Inderdaad, oh. bij de tweede Maasvlakte... en straks op de gehele Maasvlakte moet je met euro 5... Uh, kun je er alleen komen. Maar uh, als de jongens op Stogolie uh, opstarten... dan uh, heb je gelijk voor uh, honderden vrachtwagens... Uh, uh, wat er in één keer de lucht in geblazen wordt. Dat is gewoon een uh, geldkwestie. Precies hetzelfde geld. ook uh, in Amsterdam. Daar heb je ook uh, binnen de ring, mag je euro 5. En uh, nou ja, aan de andere kant van de, van de A10, daar liggen ook de havens, uh, de, de petrohaven en dat soort dingen. Nou ja, en dat, uh, dat is precies hetzelfde liedje als die, boot daar, uh, die boten daar op starten. Dan is het gewoon één grote zwarte walm. En uh, in Amsterdam kun je gewoon een, uh, met een euro -3 wagen met je een, mitsje, een uh, vergunning koopt. Daar heb je het weer. Dan ja. kun je hm. gewoon de stad in. Hm. Dus het is gewoon een geldkwestie. Duidelijk. Oké. Okay. Maar wel een antwoord op de vraag. Heel hartelijk dank daarvoor, meneer Konings. Oké, okay, maar zo. Hoi. Dag, Goedenacht. dag. Even kijken hoor, waar ik hem had staan. De, de, even kijken, de schepen en de vrachtwagens. Want die kan ik dan afstrepen. Ik heb nog de vraag over de radio- en televisiefragmenten. Um, uh, welke radio- en televisiefragmenten van vroeger blijven bewaard en wie gaat erover? Uh, Erik Heine die graag wil weten waarom de vogelgriep met de vogel wordt overgedragen. Want dat is niet het meest logische dier om ons griep te geven, zegt hij. Mirjam die wil weten of je kunt genezen van een chemische longontsteking en... Um, Brigitte wilde dus meer weten over de zuurstofconcentrator. En William wil graag weten waarom we het water... en de gasvoorzieningen in Nederland niet beter beschermen. 0800-1121 of 0800-1101. Eens even kijken, ik zal de crypto nog een keertje herhalen. Sportdag met het nieuwe staatshoofd is de opgave. En de oplossing moet bestaan uit 13 letters. Wilco... Wilco Wilmer, goedenacht... Ik, ik heb de oplossing van de crypto. Echt waar? En je loopt ook, ik hoor je een beetje lopen van, ik heb de oplossing! Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja wat, want wat was je aan het doen? Ik, ik, wat, wat ik aan doen was ik, was, ik was net wakker geworden en dan uh, hoorde ik de crypto voorbij komen. Ja, dat is altijd een goed moment, als je net wakker wordt, als je net stamppot hebt gegeten en dat je dan een crypto voorbij hoort komen. Ja, precies. En, en uh, wat dacht je dat het antwoord was dan? Koningspelen. Ja, dat is natuurlijk helemaal goed. Want vrijdag worden de Koningspelen gehouden. En dan uh, is dat dus een sportdag met het Nieuwe staat of zo. Eenvoudig is het eigenlijk, hè? Precies. Wat, ik hoor van alles bij jou. Waar ben je? Ik ben gewoon thuis. Oh, en wie maakte dan zo'n lawaai? Jijzelf? Ik was, ja, ja, dat was ik. Wat doe je dan? Ik was net met bed uit om te komen en ik uh, bel vanuit mijn bed. Ja, want dat, daar maak je altijd lekker veel lawaai bij. <laughs> Ja, dat lijkt me logisch. Ja. Waar, waar kom je vandaan, Wilco Wilmer? Middelburg. Middelburg, ja, dat morgen iedereen Wilco Wilmer uit Middelburg eventjes vriendelijk toezwaait en zegt: Hoera, je hebt gewonnen. Wat heb je gewonnen? Zeg je geen idee, het moet nog komen. Ik Gefeliciteerd. Wel komen. Ja, heel Dank goed. Je wel. <laughs> Dag, Vrij. fijne vrijdag. Dag. Hoi. Hoi. 0800 1121 kun je bellen met vragen en met de antwoorden. Timo, goedenacht. Dag, also, Timo. Hallo. Nee, ik zat te wachten op een antwoord op die vogelgriep. Ja, ik ook. Maar, maar er kwam maar niks. Dus ik denk van, nou, ik ga toch een poging wagen. Ja, dan wordt het je gewoon te... te ja. ja, ik ja. vind het jammer als, het als er iets blijft liggen. Nee, altijd. dat zou verschrikkelijk zijn. Ik ben blij dat je belt, Timo. Uh, het is zo van... Uh, de meeste ziekten, bacteriële ziekten... dat zijn zeg maar eenzellige organismenbacteriën. Ja. Die zeg maar niet in het lichaam thuishoren en daar... Afvalstoffen uitscheiden of wat dan ook. Maar die doen, die doen verder op zich zelfstandig niets met de cellen van het lichaam. Oh ja. Maar een virus is gewoon een klein pakketje met DNA. Mm -hmm. wat zich hecht aan cellen. en dan DNA injecteert in cellen van oh. het lichaam. Oh. Want het lichaam is helemaal opgebouwd uit losse celletjes. zeg ja. maar, die aan elkaar kleven als het ware. Ja. Zo begint het ook, zeg maar, in de baarmoeder. En dan gaat het zich delen, en dan wordt het er steeds meer. En uiteindelijk komt er. Volgens het programma van DNA komt er een mens uit. <laughs> maar, ja, dat hoop je uh, ja. tenminste. Ja. Ja. Oorspronkelijk is alles dan, volgens evolutieleer tenminste als je daarin gelooft... Uh, is alles uh, ontstaan uit eenzellige organismen die op een gegeven moment gaan samenwerken. Dus ik denk wel dat vogels en mensen oorspronkelijk... wel uit dezelfde eenzellige organismen voorkomen... alleen een andere evolutiepad hebben gevolgd. Ja, maar als je in de evolutie gelooft, dan geloof je dat natuurlijk ook. Dus ja. uh, griep, zeg maar, heeft, uh, werkt op cellulair niveau... Op de, een, op de enkele cel waar die DNA in injecteert... en dan de werking van die cel verandert. Mm -hmm. Waardoor zeg maar, op alle uh, organismen die uit cellen bestaan... een griep in potentie werkzaam kan zijn. In tegenstelling tot bacteriën. Want de ene bacteriën die overleven wel... of die doen wel kwaad in het ene organisme... maar niet in het andere organisme. Dus dan kan je wel zeggen van... ja, die bacteriën die in... Vogels voorkomen. Die hoeven niet per se in mensen zeg maar schadelijk te zijn, want het kan best zijn dat het zeg maar bij mensen een goede bacterie is en bij vogels een slechte bacterie. Oh, ja. Maar griep, ja, die, die verandert gewoon het DNA en dat is voor alle organismen niet goed. Hartstikke Omdat goed. Komt het een die... beetje in de buurt? Ja, nou ja, ik weet, ik, het is geen quiz, hè. Ik weet niet wat ja. het goede antwoord is. Nee, maar dat dacht ik dan. En ik jij dan... onthoudt dat het alles. En over, overmatig transpireren? Oh ja, help jij de ik nog, nog even? Dat ja. had ik ook nog wat. Ja. Ik, ik, ik zweet er zelf vroeger ook heel erg veel. Oh. Maar dat kwam omdat ik alles tegelijk in de gaten houden. En bij sommige dingen kan het gewoon niet. Bijvoorbeeld bij tafeltennis lette ik probeerde ik <laughs> te op hoe ik mijn voeten neerzette, hoe ik mijn bestje vast hield, waar ik achter de tafel stond, wat de tegenstander deed. Ja. En dan ga je iedere keer je aandacht verleggen van op naar her, van op naar her. En alles probeer je, zeg maar tegelijk in de gaten te houden en dan lukt het niet. Nee. En dan vergeet ik, ik vergat dan altijd te ademen. Want dan was ik zo okay. geconcentreerd bezig. En als je niet ademt, dan kan je niet erop verbranden, zoals dat dan heet. Gewoon mm -hmm. zoals je zeg maar, als je licht fiets of licht loopt, dan, dan, dan, dan wek je energie op door zuurstof te verbranden. Oh. Maar als je bovenmatig uh, presteert, zeg maar, dus heel erg loopt, sprint, zeg maar, dan kan je zuurstof, met zuurstof kan je dat niet bijhouden. En dan gaat je cellen in je lichaam gaan suiker verbranden. En daar ga je volgens mij meer van zweten. Want als je, hoe harder je is, loopt, zeg maar, hoe, meer, hoe meer je gaat zweten. Maar als je niet ademt, mm -hmm. ja, dan kan je ook geen zuurstof verbranden op een gegeven moment. En dan ga je denk ik ook sneller over op of verbranding. de dus zuurstofloze verbranding. Verbranding. Dus ze gaan gewoon die cellen gaan de suikers verbranden. En dan ga je dan overmatig zweten. Dus ik denk gewoon dat je alle, als je zeg maar alles maar loslaat, en maar gewoon maar een beetje wat doet. In plaats van heel erg perceptionistisch probeert iets te doen. Dan heb je kans dat je ademhaling niet stopt. Of je kan gewoon ja. op je ademhaling letten natuurlijk. En dan heb je ook kans dat je minder transpireert. Maar, maar je moet gewoon en... zeg maar je ademhaling wat hoger op je prioriteitenlijstje zetten. Ja. En maar ik weet niet, want Brigitte naar... die belde... die staat volgens mij niet een in, uh, buitengewoon ingespannen tafeltenniswedstrijd te spelen... als ze uh, zo zweet. Nee, maar dat kan je ook gewoon doen zonder te zweet, hoor. Tenminste, oh. dat ligt dan op welk niveau, natuurlijk. Heb je wel eens gewonnen, Timo? Ja, ik heb uh, wel eens gewonnen en ook wel eens <lacht> verloren. <lacht> oh, ja. En ah. over die muizen nog. Oh, ja, nog, nog even over de muizen, ja. Uh, je kan ook misschien gewoon een kattenluikje in je deur monteren... als je toch zoveel alle buren katten hebben. En die lopen dan misschien ook wel eens op straat. Oh, die komen dan op... vanzelf even muizen jagen bij je. Nou ja, als je, als je ze binnenlokt met een, uh, een, een bakje kattenvoer of zo. En ze ze wennen aan binnen zijn. dan lopen ze misschien gewoon huizenzoete inval binnen. Ja, dan en heb dat je in plaats van een muis, die... muis straks drie verschillende tegen elkaar schreeuwende katers in je kamer staan. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, daar moet je misschien een beetje dan beleid in aanbrengen. Oké. Okay. Dat kan. Hey Timo, dankjewel. Goed. En uh, ik wens je een fijne vrijdag. Hoi, veilig. Ik hou jij je ook veilig. Draai ik nog even een mooi vogelplaatje? Hoi. Hoi. Hoi. Vanmorgen vloog ze nog. Zo onbelemmerd en gastjes. En zo verheven. Zo'n sierlijk wezentje.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 De boeken voor u schrijven en ook gedichten. Mag ik blijven graag? Wat moet dat eerlijk zijn? Van morgen vlo. Soms op de wind, zonder bewegen, de vleugels wijd gespreid, Op eigen kracht de mens ontstegen. En dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos, nog trillend met haar poten. Stervende vogel, aangeschoten nee. Deze moeder is ons vast. Hij kan niet zo. Robert Long. En vanmorgen vloog ze nog. Ja, ik vind het gewoon een verschrikkelijk mooi liedje. En het sloot ook wel een beetje mooi aan bij de vogelgriep. Vond ik zelf. Vanmorgen vloog ze nog. 0800 1121. Dat nummer kun je bellen als je uh, nog mee wilt praten over een van de vragen. Of uh, ja gewoon een antwoord weten is eigenlijk nog beter. Als je wilt het er nog op wagen om de komende 29 minuten... nog even een vraag voor te leggen, dat zou natuurlijk ook kunnen. Dan moet je nu ook snel bellen naar 0800-1121. En uh, ja, vooral die vraag van Brigitte over de zuurstofconcentrator. Als iemand dat als uh, gewoon uh, commercieel gebruik om uh, even wat extra zuurstof in te ademen om je beter te voelen... Kent, bel dan even naar 0800-1121. En ook als je weet of je kunt herstellen van een chemische longontsteking... dat wil Mirjam graag weten. En meneer Keijzer wil dus weten um, welke radio- en televisiefragmenten... van vroeger bewaard blijven. En wie daarover de beslissingen neemt. 0800-1121. Leent en Haaf. Ja, daar gaat zit. Hallo. Een toelichting nog op de Maasvlakte. Die was beantwoord en afgevoerd van jullie lijst. Maar de antwoorden, die had naar mijn idee het over zeevaart. Daar wordt namelijk uh, stookolie gebruikt. En ik denk dat de vraagsteller bedoelde het verschil tussen de vrachtwagen en de binnenvaart. En voor de binnenvaart gelden hele andere normen. A, draait de binnenvaart. Op uh, dieselolie. Mm -hmm. B. Gelden daar wel degelijk ook restricties voor. Uh, schonere motoren. Uh, wij werken daar met CCR-normen. De uh, we werkt met euro. Maar dat komt ongeveer op hetzelfde neer. Er komen zelfs uh, snelheidsbeperkingen voor de binnenvaart om... Uh, uitstoot te beperken voor de Maasvlakte. En ook op termijn mogen vervuilende binnenvaartschepen niet op de Maasvlakte. Ook niet, aan. hè? Ja. En hoe weet jij er zoveel van, Leen? A, ik uh, ben zelf binnenschipper, ah. ik uh, ben ook bestuurder en ik heb met die wetgeving te maken. Kijk, ja, ja. Ja, want ik kan me dan. Het is voornamelijk dat ik. Ik hoor gewoon de frustratie in de stem dan bij zo'n Robert. Die dan weet dat hij in een bepaalde vrachtwagen daar niet mag rijden. En ondertussen... Weet je, ja, het is, het is zoiets wat, uh, wat vaak dan even uitgelegd uh, moet worden eigenlijk. Ja, vandaar dat ik dus het nodig vond even te reageren. Nou, hartstikke fijn. Dank je wel, Leen. Graag gedaan, Assit, dag. Prettige vrijdagdag 0800-1121 kun je bellen als je nog mee wilt praten. En overigens ook adviezen voor muizen in huis en katten in de tuin. Of juist tegen muizen in huis en katten in de tuin. Die kun je ook nog blijven doorgeven hoor. 0800-1121. Billy? Hallo. Hallo, wat is goed? Ja, met mij wel. Hoe is het met jou? Ja, lekker heel lekker. Hard aan het werk, dus... Uh. Oh, gelukkig. Dus. Maar goed, ik hoorde net uh, jou ja, over het uh, Koningslied, hè? Ja. En ik ben in vrede, hoor, en ik ben helemaal geen, geen, geen boos iemand of zo. Maar als je het Koningslied nou gewoon muzikaal helemaal niet goed vindt... Ja. En je vindt er verder niks van. Ja. Hoe kan het dan niet zijn dat je dan... Dan als al zijn zeiker wordt weggezet. Ja, wat een nare discussie is dat geworden, hè? Ja, nou het gaat erom, namelijk, het lied is door de massamedia aan de massa redelijk opgedrongen. Een groot deel van de massa zegt. Nou, ik weet het niet hoor. En er worden zelfs dan inderdaad van tweets als van God, dat weet die grappige man bij de wereldwijd door, van die milde steniging. Dat wordt dan op het nieuws gebracht Ja, de Nico Dijk Ja, Ja. wordt. Dat doet hij gewoon ook grappig met de korrels uit, neem ik aan. En dat, dat wordt dan juist opgeblazen. Ja, nou, ja. ja ik vind het ja. niet helemaal, helemaal niks. Ik bedoel, er zit een stukje rap in, dat denk ik belachelijk. Er zit er een stuk sleer in, dat denk ik toch ook. van Nou, uh, moet dat nou? Terwijl, dat is ook iets voor de jeugd of aansprekend voor een bepaald gedeelte of zo. Maar dat zit er natuurlijk niet in, want dat doe je er niet in. Hmm. Hartje? Ja. Yeah. Ja, ik vind het, nou ja, maar jullie zijn, het lied ook helemaal niks. Terwijl de artiesten die meedoen, die hebben heus leuke dingen op hun naam staan. Ja. Ja, ik, ik las, het is tweeledig. Ik, uh, ik las ook um, uh, een, um, een stuk van de hand van uh, Wilbert Mutsaars. Dat is de, de baas zeg maar, van uh, 3FM en uh, Radio 6. En die heeft heel veel ervaring in de platenwereld. En die schreef van, het heeft er ook mee te maken... dat het is net als het vertellen van een leuke mop. Als je zegt, nou, ik ga nu een leuke mop vertellen... dit wordt echt de leukste mop die je ooit hebt gehoord. Je gaat echt drie dagen lachen om deze mop. Dit wordt me toch de mop der moppen. Ja, dan, dat kun, dat, dat, daar kun je al bijna niet meer om lachen... omdat die bijna nooit voldoet aan je verwachtingen. En hij schreef van, ja, dat is met dit lied ook een beetje gebeurd. Er is gezegd van, nou, we zetten het neusje van de zalm in. We zetten de beste... Uh, schrijvers van Nederland in. We zetten de beste artiesten. Want dit wordt het beste van het beste van het beste. Ja, dan gaat ook iedereen daar wel een beetje naar luisteren. Van nou, maak het maar waar. En ja, ja, ja. ik kan me ook voorstellen... dat je als maker heel erg je best doet... en vervolgens iedereen zegt... Nou, ik vond het eigenlijk een beetje tegenvallen. En dat er dan ook nog gaan mensen zeggen, uh, uh, sterf en dat soort uitspraken. Dat je dan op een gegeven moment denkt, ja, heb ik hier nou zo hard voor gewerkt? Ja, maar daar hoeft iemand hoef toch niet mee te, te, te vereenvoudigen of te vereen, uh, mee, ja. mee, mee, mee, mee in te gaan of zo. Ik bedoel, die man hoeft van mij niet dood. Nee, maar... Dat ja, niet mooi. En nee, dan ineens dan word ik ook top ik heb het ook op internet bijvoorbeeld op, op een forum zeggen nou voor mij hoeft het allemaal niet zo ja en jullie als zijn zijn ja ik die nou, maar dat is het nou, nu uh, een beetje ja dat vind ik dat ik verbaast het, het wel mij wel. ook er is er is geen grijs gebied wel. meer hè Zeg er is geen grijs gebied meer. Je bent nu een azijnzeiker of je bent een onbenulde die het liedje leuk vindt. Er is bijna geen positieve ja. manier om er nog mee te maken. Ja, maar je hebt hebben. bijvoorbeeld Rihanna. Die heeft een heleboel uh, nummer 1 iets op haar naam staan. Ja, sommige nummer 1-its, denk ik. Nah, wel lachelijk. En er zitten erbij, die heb ik in mijn telefoon staan. <laughs> Snap je? Dus... Ja. Het ja. Ja, gaat nou ja. maar om een liedje. En je hebt, ik vind dat je niet de, de, de, de mogelijkheid meer hebt gewoon om het liedje gewoon slecht te vinden. Dat je gewoon mensen zoals jij hebt niet alleen een vinden. Ja, dat zal inderdaad. Nou, maar de ik vraag is ook, ik, ik ben het helemaal met je eens... maar de vraag is ook... waarom voelen mensen de behoefte om het zo luidruchtig slecht te vinden? Ja, dat vind ik toch ook wel meevallen... op dan een paar gekken die dan inderdaad doodverdreigingen doen en zo. Nou ja, maar iedereen... Ik vind het en je ik het, ik denk van ja... Je kunt ook gewoon, weet je, het is bij, mensen zijn bijna boos dat het niet aan iedereen's verwachtingen voldoet. Daar zijn we, nou ja, goed. Ja, Lange discussie, kort. En als je niet eens een leuk liedje vindt, hoe ga je het dan gaan meezingen? Nee, ja, maar joh, weet je, wie zegt dat? Komt de er, komt er koningsliedpolitie als jij niet meezingt? Nee, maar dat wel verwacht, hoor ik via diezelfde media ook weer. Ja, nou ja, goed. Ja, als onderdeel Tot. van de media, media geef ik jou nu vrijstelling. Nee, zo is dat ook weer geregeld, hè? Ja, dat vind ik wel leuk. Want ik bedoel, dat liedje van, van Borsato en Cita toen met die kroning, dat vond ik was ook mooi een Ja, dat, dat was, was ook een, mooi. Dat is een heel stuk beter en dat vat ook beter in elkaar. En, zo. Ja. en dit, ja, wat ik zeg, ik vind die rap er totaal niet in passen, gewoon het duurt me veel te lang. Ja. Dat zijn hele normale dingen die je mag aanbrengen als je een lied vindt. Is ook zo, maar goed, ik vind het Wilhelmus denk ik ook niet. Hé, lekker het Wilhelmus, maar ja, toch, het heeft ja, toch het ook wel, wel stukken, een bepaald he? gevoel. Russische volkslied, die vind ik mooi. Maar ja, dat is een heel andere vraag. Goed. Uh, Billy, het wordt tijd om op te hangen. Prima. Hey, succes met de volgende. Yo, doeg, hou je veilig. Doei. Ja, Ik vind het een mooie Goed, hou je veilig. Ik moet heel even administratie doen. Want ik uh, kreeg een verzoekje van uh, Ilse Steenbrink. Die uh, heeft namelijk uh, uh, een hele, hele, hele lieve oom. Ja, dat is een mooi verhaal, hè? Maar die heeft een hele lieve oom die uh, vaak op haar kinderen past... en die stuurde gewoon een mailtje om te vragen... of ik omdat die oom heel regelmatig naar te luisteren, dan een keertje speciaal voor hem en voor zijn vrouw een liedje wilde draaien. Nou ja, weet je, dan ben ik ook de broers niet als ik dat soort vragen binnenkrijg. Ze schijnen allebei heel erg van Huub van der Lubbe te houden... en als ik dan toch Huub van der Lubbe draai, wat ik graag doe... dan is dit een mooie. Geef me het zout. Het goud en zilver dat ik draag, dat hoeft echt niet van mij. Ik doe alles voor je wat je vraagt en nog kijk jij niet blij. Geef me het zout schat, geef me het zout. Wat doe ik fout schat, wat doe ik fout. Zeg het me dan heel, als je niet meer van me houdt, doe ik iets fout schat. Geef me het zout. Ik koop me jurken van jouw geld. Ik rij je in mijn auto rond. Je zwijgt als ik iets leuks vertel. Ik haal voer voor. Uit? Wat doe ik fout, schat? Wat doe ik fout? Zeg het maar dan, engel, als je niet meer van me houdt Doe ik iets fout, schat? Geef me het zout. Wat doe ik fout, schat? Geef me het zout. Als je nou denkt van, goh, wat was die Huub van de Lubbe hoog bij stem? Dat was Marielle Tromp. En samen met haar zong dus Huub van de Lubbe geef me het zout. En dat was dus, eens even kijken dat ik het ook goed zeg... voor Ton en Annemarie Steenbrink. Dat is grappig ziet je gewoon een beetje nachtzuster te luisteren... en opeens krijg je te horen dat je heel lief bent. Dat je dus uh, Ton en Annemarie Steenbrink heet. Dan ben je heel lief, omdat je altijd zo lief past op lieve en diesel. Zo. We hebben dat ook weer geregeld uit de administratie. Gaan we weer verder met het programma. Bel 0800-1121 als je nog een antwoord kunt geven op de vraag... waarom we ons water- en gasvoorzieningen niet beter beschermen. Um, meer weten over de zuurstofconcentrator... of als je antwoord kunt geven op de vraag... Um, of je kunt genezen van chemische longontsteking. En verder natuurlijk het probleem met de muis en het probleem met de katten in de tuin. Als je daar nog oplossingen voor aan wilt dragen kun je ook bellen naar 0800 1121. 121 Corolla, goeienacht. Ja, goeiemorgen eigenlijk. Ja, goedemorgen. Eigenlijk is het, goed. ja, goedemorgen. Ja, het is ook eigenlijk het is al ruim tien over half zes. Dan kunnen we het best goedemorgen noemen. Ja, nou, over wat het zuurstof betreft. Ja. Um, ik heb vaak in het ziekenhuis gelegen en dan krijg je ook zuurstof. En dan moet ik zeggen dat ik dat dan altijd wel heel erg lekker vind. <laughs> ja. Ik vind het best wel een fijn gevoel geven. Maar als je zuurstof thuis zou nemen... Ja. Dus in het ziekenhuis mag je ook absoluut niet roken. Dus in zo'n concentrator voor thuis dan lijkt het me dat je een potentiële bom in huis hebt... Mm. als er werkelijk zuurstof in zit. En als er gewoon gebakken lucht in zit, wat in veel van die televisieproducten zit... Ja. Ja, dan is het niet gevaarlijk, maar dan heb je er dus ook niks aan. Nee. Dus je zou dan wel aan de medische zuurstof moeten komen. En ik neem aan dat die filmsterren die het gebruiken waar het vandaan komt... Ja. ja uh, die kunnen zelfs aan narcosemiddelen thuiskomen. Dus die kunnen aan alles komen. Ja. Uh, uh. ja nou, ik heb wel begrepen dat zo'n uh, zuurstofconcentrator nog best een bom duiten kost. Ja, maar dat... Dat een bom duikt, wil niet zeggen dat je dan een werkzaam iets hebt. Nee, daar zit wat in. Sterker nog, meestal is dat. Uh, of soms ja. is het ook nog eens een keer tegenstrijdig. Ja, daar zit wat ja. in. En wat uh, de, de vogelgriep betreft? Ja. Uh, je kan drager zijn van een virus. Ja. En dan word je er niet ziek van. Mm -hmm. Net zoals bij ziekte van weil. Die, de ratten krijgen het van de vlooien. De ratten worden niet ziek. De vlooien worden niet ziek. Er uh, gebeurt niks mee. Maar als mensen daar een raking mee komen. Of honden. Worden ze wel heel erg ziek. Dus... Um, Misschien kunnen de kippen, ik heb geen idee of ze ziek worden... maar misschien huppelen die vrolijk rond omdat ze alleen maar drager zijn... en zijn mensen niet tegen bestand. virusbestand. Mm -hmm. Ja, nou ja maar de vraag kwam er natuurlijk een beetje vandaan oorspronkelijk. Waarom, um, uh, waarom dan juist de vogels het overbrengen... en niet uh, dieren die ja, qua uiterlijk iets meer op mensen lijken? Maar voor een virus maakt dat toch niet uit als je kijkt naar flow, rat, mens? Of, of, of, ik wil wel niet zeggen dat we op een van die twee uh, dragers lijken. Nee, ik, maar ik, als, niet, als, ik, als, ik een, als een vogel de vogelgriep kan overbrengen... waarom ja. dan niet bijvoorbeeld een varken of een aap? Uh, ja, dat is bij ziekte van wijl ook zo. Dat ja. beestje vindt waarschijnlijk het heerlijk... In het lichaam van een, een flow en in het lichaam van een rat. Maar als hij in het lichaam van een mens komt, heeft hij er ook weinig aan. Want hij wordt bestreden, gaat de pijp uit. Oh ja. dus en en toch, toch hopt hij over. Ja, zou dus hij, hij beter niet mij, kunnen doen. Ik hoop niet mij, dat hij luistert. Ja, ja volgens mij spelen virussen gewoon Russisch roulette. En soms is het raken, kunnen ze iemand ziek maken en in leven blijven, zoals... Het AIDS-virus kan, kan, heel, kan heel veel dingen overleven. Want het wordt met heel veel gif bestreden. En uh, het, kan, het kan je ziek maken. Je, ze kunnen nu met AIDS ook voorkomen dat je de ziekte krijgt. Alleen daar ben je dan besmet en dus drager. Dus ja, die, die virussen zijn. Ze kunnen ook zich heel snel en goed overal aan aanpassen. best aanpassende organisme eigenlijk. Dus, um, ik denk dat het daarmee te maken heeft. En uh, ik, bijvoorbeeld, ik heb een keer heel veel bij heel ziek geboren. Mm. Daar weet ik ook van zuurstof dat dat lekker is. Ja. <laughs> en, uh, maar ik krijg nooit griep. Of nou ja, ik heb nu, nu dus uh, twee keer in mijn leven uh, griep gehad. Dat was waarschijnlijk dus een virus die zelfs mijn lichaam uh, daar iets mee kon. Ja, ja, dat je eigenlijk, uh, eigenlijk uh, niet Gewoon gezond dat... genoeg bent voor een virus. Nou, dat is wel uh, een mooi gegeven. Ik, ik weet niet, ik weet niet of, of het met gezond of ziek zijn te maken... of misschien mm. ben ik wel van Mars of van een ander... En een dat zou nee, ook weet, nog kunnen. <laughs> ja, dat, is, dat ik die mogelijkheid toch niet even meenam in mijn overweging. Nee. Ja. Goed. Dus, en, en de, de sterren ja. gebruiken ook vitamine B-injecties... om energieker te zijn. Ja. Dat gebruikt Madonna ja, bij een ja, concert... Ik krijg vitamine B-injecties omdat ik een zwaar tekort heb. Ja. En ik moet zeggen, als ik zo'n prik heb genomen, wat ik zo meteen ga doen... Mm -hmm. dan heb ik wel echt een paar uur dat ik zo maar even bijna een normaal mens voel. Ja, maar ja, er is natuurlijk een verschil tussen dat je altijd, altijd een beetje zuurstoftekort hebt... en dan een, zuurstof, een zuurstofdosis krijgt... Of dat je gewoon, om jezelf beter te voelen, extra zuurstof gaat nemen. Of door zuurstof. Maar ja, dat, dat schijnt ook zelfs op, op feestjes en dergelijke te kunnen, hè? Ja, ja. Alleen nou, ik moet ja. Zeggen, als ik uit narcozen kom, nou, dan hebben ze me zo voorgepompt met zuurstof en ik heb al dagen van tevoren middelen genomen voor mijn longen. Dus ik denk dat mijn long dan een optimale conditie is. En dan vind ik het inderdaad wel lekker. Ik vind het altijd jammer dat ze zeggen, nou, het is nu wel genoeg geweest. Ik zeg ook nog eventjes. Dat zeg ik met de infuus ook. Laat nog maar, maar eventjes. <lacht> <lacht> <lacht> nou ja, dan zit geluk in een heel klein hoekje in ieder, in ieder geval. Absoluut, ja. absoluut. Ja. De dus schaap is genietend. Toch is een bijeffect. Dank je wel, hè? Graag gedaan. Doei, Dag. goeiedag. Um, Rob Blankwater, goeienacht. Ja, Hallo. goeiedag. Dag. Uh, ik wil graag mijn uh, zoon uh, aan de telefoon krijgen. Ja. Ja. Die, Dan moet u hem bellen. Hé? Uh, Dan moet u hem bellen. Maar ik heb steeds het nummer van jullie gebeld. Oh. Maar ja, oké. Dus ik moet zijn nummer... Want, Jezus, wat, wat uh, ja, een je... ja, Het is inderdaad een ingewikkelde constructie, maar als u uw zoon aan de telefoon wilt krijgen, dan lijkt het mij op zich het meest praktisch om uw zoon te bellen. Ja, oké. Okay. Nou dat uh, ik wist niet uh, omdat ik steeds maar hoorde dat het uh, was 0. Uh, uh... nou, ik zit op de radio, dan roep ik er steeds een ander nummer doorheen, bedoelt u? Nee, maar 0800 1121. Ja. Ja. En 1101, maar toen kreeg een jongeman aan, aan, aan de telefoon. Ja. En die, weet, die weet er ook helemaal geen flikker van. Nee. Dus ik, ik zit al een half uur uh, te, te rot zo hier in de... Uh, maar heeft, op, op, op. U heeft u het nummer van uw zoon? Zwaar? Heeft u het nummer van uw zoon? Ja, ik heb het nummer. Ja? Ja. Weet u het zeker? Ja, heel zeker. Heeft u het nu voor uw neus? Ja. ja, want tegen ja, die tijd zeker. dat u het dan heeft. Dan uh, ben ik... There we go. Ja? 06? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. De, u hangt mij nu op en dan belt u dat nummer. Oh. zo we het okay. zo doen? <laughs> ja, prima. Oké, okay, succes, meneer Blankwater. Dankjewel. Groetjes uh, aan uw zoon. Hij <laughs> ontmoet nou? Ja, ik weet het ook niet meer. Want we moeten heel wat jaartjes terug zijn. Dat denk ik ook, meneer Blankwater. Oké. Okay, Succes, hè. Dan he? hoor ik wel eens die uitzending. Niet vergeten uw zoon te bellen, hè. Oké. Okay. Dag. dag. Dag. Dag. Dan moet ik even stil zijn, want anders raakt hij afgeleiden. Gaat hij ons weer bellen. Heel even wachten tot hij dat 06-nummer aan het bellen is. Anders, als ik nu weer dingen ga zeggen, gaat hij ons weer bellen. Zo. Meneer Blankwater, wel uw zoon bellen, hè. Nu dat 06-nummer van uw zoon bellen, het ligt voor uw neus. Ik hoop dat het goed komt. Peter van den Berg. Nee, nou is Peter van den Berg ook zijn zoon aan het bellen. Krijgen we dat? Hallo, met wie? Hebben we nog iemand? Iedereen nu de zoon van meneer Blankwater aan het bellen. Dat zou vervelend zijn. Hallo? Hai, ik ben Martin. Dag, Martin. Hoi! Hey, oh, bah, daar was je al, Martin. Hey, ja, wat fijn. Mart ja, Martin van de chat, die altijd, uh, altijd in de gaten houdt wat daar nog voor allemaal voor informatie. Want soms dan gaat het zo snel dat ik het uh, allemaal niet bij kan houden. En soms komen er ook hele nuttige opmerkingen over uh, de onderwerpen die besproken worden voorbij. En dat hou jij dan mooi voor ons in de gaten. Daar ben ik heel blij mee. Uh, wat heb je voorbij zien komen, Martin? De chemische longontsteking. Ja, de chemische longontsteking. Of je daarvan kunt genezen, was de vraag van Mirjam. Nou, ja. Oh. Nou, is er, wat is het eigenlijk, want ze was ook van, ja, wat is nou eigenlijk het verschil? Dat kwam ook nog langs. Een mm -hmm. uh, chemische longontsteking is in principe een gewone longontsteking, alleen de oorzaak is van buitenaf. En dan moet je je voorstellen, je hebt bijvoorbeeld benzinedampen ingeademd. Of er is echt daadwerkelijk een pinda in jouw longen terechtgekomen en die heb je niet uitgehoest. En dan is het een oorzaak van buitenaf. En dan heet het een chemische longontsteking. Voor de rest is het hetzelfde. Dus gewoon antibiotica. Oh, oké. En dan kan alles wat beschadigd is zich wel weer herstellen. Als je er altijd bij bent. Oh ja. Goed. Nou, Bij twijfel over longontstekingen altijd even naar de huisarts. Niet, Lijkt me verstandig. niet vaak genoeg waarschuwen. Nog meer gezien, Martin? Ja, een zuurstofconcentrator. Ja. Nou, die zijn verkrijgbaar vanaf uh, 1200 euro. Oh joh, nou, dat valt me nog mee. Ja, maar als je een draagbare wil, zie ik er ook al eentje langskomen komen van 5.500. Zit in de aanbieding. <laughs> Goed. Oh, oh, oh. Als ik daarover uh, kon vinden, dan hebben we nog die Maasvlakte, dat hij zei van ik mag met een vuile vrachtwagen er niet op en die schepen die maken wel een hoop uh, uh, vuil. Maar ze hebben uh, op de tweede Maasvlakte ook havenstroom en die heb ik nog niet langs horen komen. Oh. Dat betekent dus dat ze gewoon aan het stopcontact worden gelegd, uh, zeg maar aan de groene energie. En ook dat de opstart en zo van de schepen moet via de stroom gebeuren. En niet meer op de eigen uh, machines. Oh ja. En dat heb ik op Discovery gezien. Dus dat ah. zijn iets heel nieuws te zijn uit Amerika, wat wij ook in Nederland invoeren. Dat is maar goed dat jij dat weer hebt voorbij zien komen. Heel goed. Ja, ja. maar ja, ik denk wel niet eerder, want anders raak je van slag. Ja. Um, maar uit, kijk, wat hebben we nog meer? De vogelgriep. waarom verspreidt ze zich door vogels? Dat is onder andere door de uitwerpselen. Ja. Ja, en vogels zijn iets bewegelijker dan varkens. Toch, hè? Ja, dus de kans is dat het dus zich breder verspreidt. Over een groot gebied komt het, is het dus door de vogeltjes die rondfladderen. Ja. En even kijken, wat hebben we dan nog meer? Alfred Nobel heb ik ook nog even. Mm -hmm. uh, waarom uh, is die prijsnaam vernoemd? Nou, het is heel simpel. Omdat hij in zijn testament heeft bepaald dat de prijzen gingen naar de vakgebieden... Uh, die het afgelopen jaar uh, de, voor, in ja. zijn ogen zijn een nut hebben voor het, het. Ja, nee, maar, en, en ook, toch ook wel, uh, Martin, doordat uh, het zijn geld is ook. Ja. <laughs> dat, dat lijkt ja, me ook ja, best de, redelijk de, belangrijk. Hij heeft het testament gezet van er moet een fonds uh, komen en die ja. heeft een Nobelprijsfonds. Ja, nou ja, dat dus, zou ja. ik ook doen als ik heel veel geld had. Dan zou ik zeggen, nou dan rijken we de Astridprijs uit iedere, ieder jaar. Dat is toch mooi? Ja, maar... nee, ik vind het wel een bijzonder verhaal. Ik heb daar weer veel van geleerd vannacht moet ik zeggen. Ja, nou, nou. lijkt me ook leuk van fonds van jou. Dan schudden we aan de kast en kijken wat eruit valt bij ja. elkaar. <laughs> en dat is dan de prijs. Ja, had je ja. nog meer? Nee, dat was hem. Nou, hartstikke goed gedaan, Martin. Dankjewel. Tot volgende ja, week. ja, ja. Oké, okay. okay. hoi. Goh. Mevrouw Smit. Ja. Hallo. Uh, Goedemorgen. Ik heb uh, een oplossing voor die poezen in de tuin. Kijk. Ja, dat u, je legt gewoon, dat doe ik zelf ook al jaren. Je legt gewoon een slang, een slang klaar, je sluipt er naartoe zo je ze ziet. En je spuit ze flink nat, het doet geen pijn en ze blijven weg. En met een tuinslang of zo? Ja, ik leg dan een tuinslang op gras. Ja. ja. Of in de tuin of achter het huis, maakt niet uit. Mm -hmm. En dan zorg ik dat ik me daar verdekt opstel als ik ze zie. En dan zet ik die kraan een flinke harde straal. Ja. En eh, ze spuiten, ze lopen om. Eh, Hech, of wij dan ook. Ze gaan weg. Kijk. En ze komen echt niet terug, ze hebben een vreselijke hekel aan. Ja, zie je wel, en dan toch weer met water. Ja, ik weet van vroeger dat de buurvrouw een Emmer water over onze kat gooide. Dat vond ik dan wel weer heel zielig. Jawel, maar luister eens, ja. uh, hij zit, hij zit mijn vogeltje, achter mijn vogeltjes aan. Ja, maar luister eens, hij denkt, ik ben een kat, ik ben gemaakt om vogeltjes te eten. Ja, nou ja, goed, ik hou er niet van. Hij zit bij mij de tuin te poepen, vind ik ook niet leuk. Nee, dat begrijp maar het ik. Maar doet geen pijn en uh, hij blijft weg. Kijk. Ja? Uh, bedankt voor de okay. tip, mevrouw Smit. Dag. Dag, Peter van den Berg. Ja, Astrid, in de herhaling want er ging net wat mis. Oh. Uh, maar ik wilde natuurlijk toch even wat zeggen over dat Koningslied. Natuurlijk. Uh, de tekst. Iedereen valt over die tekst. Ja. Nou, ik zal je vertellen, als je nou luistert naar Agda en de Munich... Ja. Of naar Veldhuis en Kemper. Ja. Nou, die zijn al ontzettend lang bezig. Dan hoor je ook dat soort kromme teksten. Maar Peter... Het, het, is, het is blijkbaar Nee, maar iets, Peter, je Nederland zegt, hoort. Nee, maar je zegt ook niet... Nee, nee. Ik ben echt ik ben nee, fan ik, ik, en ik, ik ben, ga het uit de volle ik, ik borst maak, meezingen. Ik, maak me, ik, ik vind maar, dat geen maar, probleem. Nee, maar, nee, nee, maar, maar het, is, het, hangt, het hangt aan elkaar van de kromme zinnen. Wat op zich voor een ja, liedje dat, helemaal niet erg hoeft te zijn. Maar wel achter, als je namens het volk... Allerbeste tekstschrijvers van Nederland. Allemaal wekenlang laat werken. Aan het allermooiste liedje dat gemaakt kan worden voor onze nieuwe koning en koningin. Je gaat het aanbieden. En het, het, er zit in, we lopen samen, ja, of door de regen en de Nederland. storm zal ik naast je blijven staan. Het is het, is het nieuwe Nederland blijkbaar. Oh. Want uh, dat is, uh, kijk, uh, die zinnen zijn zo geconstrueerd dat het uh, uh, lekker moet bekken, uh, lekker moet lopen. Uh, uh, dat dat vindt men tegenwoordig veel belangrijker dan uh, goede, goede, goede uh, constructies. Goede, maar dit goede gaat natuurlijk, thou. ik bedoel, dit gaat helemaal niet op. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk daar. Dat bekt toch ja, helemaal niet loopt, lekker. Het loopt daarom hebben ze het gedaan volgens mij hoor. Dat het, omdat het beter loopt. En nogmaals, het is niet nieuw. Want als je acte aan de munnik hoort of Veldhuis en Kemper luister, maar eens, die hebben zulke, zulke uh, vreemde constructies van zinnen erin. Da, dat is al lang zo. Nou, is dat ja. het? het is nu, nu extreem. Nu extreem, dat geef ik toe. Maar uh, ja, het is... Uh, nee, maar zeer... er, wordt, er, wordt wel, er wordt zelfs zeer regelmatig... wordt wel eens een offer gebracht aan de klankkleur of aan de emotie... of aan, de, aan, aan soms het rijm... of aan, uh, iets, aan een mooi beeld dat je kunt creëren. Maar dat is allemaal... Goed, smaken verschillen. En het schreeuwt lekker mee. Ja, en als je het ja. begin van het refrein hoort van... door de wegen. De dan storm. heeft dat toch wel iets, Zou als je ik... dat een week gehoord ja. hebt... Ja, en toch, toch denk toch ik iets. iedere keer en, door de en, regen en de storm blijf ik staan. Ja, en dan ga ik zo ver. Dan ja. op een gegeven moment, als je dat hoort, dan heeft dat meer passie dan... bijvoorbeeld het spijpen voor Anouk met haar beurt. Zo. Goed. Dit was Brandpunt, goedenavond. Dank u wel, meneer Van den Berg. <laughs> zeg bedankt voor de bijdrage. Dag, Astrid. Dag. Dag. Paul Ledgerd, goeienacht. Goedemorgen Astrid. Hallo Paul. Gaat het nog heel even? Nou heel even dan hè. Nou weet ik, eh, ik heb, eh, dat doe ik alleen maar die kat. Ik heb overigens ja. een paar weken s'nachts de hele buurt bij elkaar gelachen dat jij je moeder opbelde s'nachts. Nou, was dat, wat was dat, dat vindt ze hartstikke leuk. <laughs> <laughs> ik moet het maar goed. Heb je wel eens goed naar de oren van een kat gekeken? Dit is zijn klankschalen. Oh ja. Water en leeuwenpoep, dat heb ook een klant van mij gedaan, nou, die kon niet eens in zijn tuin zitten als het een beetje warm wordt. En het is allemaal niks, water ook niet, want dan komt hij gewoon weer terug. Maar als je nou een rotje bewaart met oude jaar, ah, dan je de kat in je tuin ja, ja, maar luister, het is even, even breed. Ah. het is heel breed, maar je hebt nooit geen kat in je tuin. Het is duidelijk. Ik wens je een fijne vrijdag en bedankt weer, hè? Jij ja, ook, hè. Dag. Dag. Dit was Nachtzuster. Volgende week zie je nachtbroeder Ron vergouwen. Tot over twee weken. Dag.